Het is 3 over 9. Het is woensdag, dus dan bespreken we de digitale wereld met onze eigen internetprofessor Tim Hofman. Uh, Tim, goed dat je er bent. Ja. Je zat, hebt er bijna, had je hier niet gezeten? Bijna, hè? Wat had je maar meegemaakt vanmiddag? Ik zat in de trein tussen Apeldoorn en Amersfoort. En op een gegeven moment, het er een beetje tumult in de trein. Treinstop bij Amersfoort, iedereen moest eruit. Want wat zou nou het geval zijn geweest? Er zou geschoten zijn op de trein. Hmm. En een, echt een, een kogel rond gat in het glas. En paniek, twintig conducteurs. En we moesten allemaal naar een andere trein. Um, heb je dus, iets uh, gehoord ook? Ja, nee, weet ik niet. Ik heb heel hard muziek aan. Dus dat, uh, <laughs> dat, op een gegeven moment zag ik dat er een beetje... Nou, nou ja, paniek, lichte paniek was. Vooral onder de conducteurs. Ja. Dus, uh, maar ik heb even net de politie gebeld. Ja. En die zegt, ja, we weten niet zeker of er geschoten is. Dus iemand heeft denk ik heel erg secuur een steentje eruit gegooid. En ik weet niet, dat is echt een kogelgat. Als je de foto's ook ziet. Um, en er zijn wel twee jongens aangehouden. Ik zit hier hoor. Hey. Zo. En dan toch een komen. Ja, wel. Komen. He? wel he? Heel, heel goed, jongen. Voor jou. Zometeen hebben we het over patenten. En we praten over mijn outfit. We hebben het namelijk over het succes um, van Primark. En ik zit hier in een heel goedkoop outfitje van 25 euro. En dat is er ook wel een beetje aan af te zien. Nee, je ziet er, je ziet er fantastisch uit. Ik weet nou weer waarom ik hier gelukkig zit. Goed. Nou, we hebben genoeg complimenten gehad. Dag naar Niemeijer. Ik kijk naar Real Madrid-Juventus of zei je dat al? Het is 1-0 voor Real Madrid. Maar kansloos is Juventus zeker niet na 20 minuten zojuist het vierde gevaarlijke schot al nu van Carlos Tevez. Die vanaf de linkerkant van het veld naar binnen toe trekt en hard over de verre kruising heen schiet. Dan vooral Caceres, nog een keer Tevez en ook Marquisio. Die leiden <tie> eigenlijk dat offensief in. Er is net zoveel balbezit voor de ploeg uit Turijn. Misschien zelfs wel iets meer in deze fase dan voor Real Madrid. Nu weer de paas naar de rechterkant van het veld. Jorente meldt zich de Spanjaard voor het doel. Maar de voorzet vanaf de rechterkant bij Juventus is nu een stuk uh, ja, verder. Daar valt die bal dan dat hij uh, ja, op de goede plek uh, valt. De bal is te hard kortom bij de ploeg van Comte. En uh, ja, dan is deze kans verkeken. Maar het gaat uh, helemaal niet verkeerd met Juve. Alleen het geintje geluk wat je in zo'n wedstrijd al nodig hebt... dat is er na 20 minuten nog niet. Maar die laatste poging met name van Tevez... Was zeer dreigend, maar voorlopig na vier minuten het enige doelpunt van deze wedstrijd gemaakt. Op naam van Cristiano Ronaldo. Die prachtige aanval was ook eigenlijk tot slot de enige van Madrid in deze wedstrijd. Gek genoeg, maar hij zat er wel heel vrij in. En dat is wat telt. Real leidt tegen Juve met 1-0.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 She got me dancing. She got me she got me she got me muziek, Er is wat hem niet meer. Je voelde het aankomen en het is meer dan verdiend. En er wordt gejuicht door 2671 mensen uit Turijn. Het is 1-1 bij Real Juventus. En de Spanjaard Jorente scoort als er al een kopbal is van Pogba. Die nog wordt gekeerd op Castillas en dan goed binnengeschoten door de Spaanse spits. 1-1 is het. Michael Jackson-esque koortje, ja. volgens de kenners. James Morrison, Slave to the Music. Ja, en het is weer gelijk dus bij Champions League. Real Madrid, Juve, niet meer. Was tot nu toe geen gelukkig huwelijk tussen Fernando Llorente en Juventus. Kwam niet altijd aan spelen toe, maar maakt nu dus halverwege de wedstrijd in Santiago Bernabeu de 1-1. Harde voorzet van Caceres. De bek die al een aantal keren was doorgekomen. steeds wat te harde voorzetten gaf. Maar Pogba weet die bal toch nog heel knap. Hoor, bij de verre paal dan. De voorzet komt van rechts op het hoofd te krijgen. Casillas moet ingrijpen op de doellijn. En dan staat daar Jorente. De man die groot werd bij Sociedad. Of bij Bilbao moet ik zeggen. En hij ja, is dus heel belangrijk voor de ploeg uit Turijn. Terwijl er nog maar eens wordt naastgeschoten. Van een behoorlijke afstand. En het publiek van Madrid. Drit begint zich nu kwaad te maken. Pogba, de aangever van zojuist met een schot wat maar een meter naast het doel gaat van Iker Casillas, die wel mag spelen in de Champions League, niet in de competitie draagt dan wel weer de aanvoerdersband vandaag. En het publiek niet alleen boos vanwege het bovenliggende Juventus. Juventus deelt de lakens uit. Maar ook vanwege het feit dat de bal is aangeraakt volgens de scheidsrechter. De Duitse Manuel Greve. En er dus een hoekschop is voor Juventus. Bal getrapt in de doelmond. En daar is Casillas. Het blijft gelijk 1-1. Gemoederen lopen op. En dus is het leuk om naar te kijken. Na een minuut of 27. Bijna 1-1. In de doelmond. <lacht> Mooi woord. Rolf. Is hem weer, weer vandaag een filiaal van Primark geopend. Het was alweer het vijfde in Nederland. 3500 vierkante meter groot is hij. Met zoals Primark het zelf zegt... Amazing fashion, amazing prices. Want Primark staat bekend om zijn spotgoedkope kleding. Voor de prijs van een blikje sardientjes... kun je er een, de outfits voor een middelgroot dorp kopen. Over het bedrijf Primark straks meer. Met merkel is Paul Moers. Maar eerst... Ziet dat er ook nog een beetje uit? Dat veel voor weinig wilden we weten. Judith van BNN University wurmde zich tussen het winkelend publiek. Met de opdracht: score voor 25 euro een outfit voor Willemijn. waarmee ze het weekend kan shinen op een bubbeling party. Om, uh, om heel even op adem te komen, ben ik even te, op de mannenafdeling gestaan. Dit is de enige plek waar je misschien soms twee vierkante meter uh, voor jezelf kan hebben, voor de rest is het echt ontzettend druk op elke vierkante meter staat iemand en ik moet dus die outfit van Willemijn uit gaan zoeken en ik hoop dat ik een mooie broek kan vinden ik dacht als ik daar nu gewoon een uh, simpel shirtje op uitzoek hoop ik dat ik voldoende heb oké okay, de broek is een fijne zwarte broek, lekker basis en uh, ik denk ja dat kan van alles bovenop ik heb net horen gekregen dat Willemijn van pantenprintjes houdt Laten laat hier nou net een mooi pantenprintje uh, bij zitten ik heb een shirtje voor, uh, voor 10 euro en een broek voor 15 euro, dat maakt bij elkaar 25 euro. Het kan uitgebreider, je kunt hier ook dingen kopen voor 2 en 3 euro. Maar als je echt iets, iets mooiers wil, kun je toch wel een gauw 10 euro of kwijt. Nou Willem, je hebt het nu aan. Het is een dunne, smaakvolle blouse met exotische wildprints. Ik moet er met een sigaret niet heel dichtbij komen, nee. heb je idee. Nee, nee, en nee, nee, nee. een zwarte skinny stretch jeans. De blouse is 10 en de broek dus 25 uh, uh, uh, of 15 euro. We gaan even naar Ragnar, want het is spannend. Er komt een penalty voor Real Madrid. Chiellini houdt Sergio Ramos vast bij het nemen van een vrije trap. Trekt hem met de schouder naar beneden. Terwijl de bal wordt gevangen na nou, een bal vanaf de linkerkant door Buffon. De scheidsrechter is onverbiddelijk. Denkt... Ja zelf, ik weet niet wat hij denkt, maar hij reageert op zijn assistent die aangeeft dat er sprake is van een overtreding. Vidal terug in het elftal na een blessure, loopt dan zo te klagen bij die greven dat hij nog een gele kaart krijgt. Die noteren we dan ook toen even. Tweede van de wedstrijd, Iara Mendy. En natuurlijk staat Cristiano Ronaldo klaar, oog in oog met Gianluigi Buffon, de keeper van Juventus. Om Real Madrid in deze wedstrijd voor de tweede keer op voorsprong te gaan schieten. Je kunt die straks opgeven, je moet het doen, het gebeurde tussen veel. In en goed gezien door de assistent. Daar is Ronaldo hoog links richting de kruising. Buffon gaat wel naar die hoek, maar zit er niet aan. Tweede kans zou je kunnen zeggen. Tweede voor Real Madrid. Tweede voor Cristiano Ronaldo. En hij maakte zijn tweede van deze wedstrijd. En de achtste al in deze groepsfase van de Champions League. Dat zijn cijfers. Real Juventus is 2-1. Na nou die strafschop. De overtreding van Chiellini en Sergio Ramos dus. Naar de grond gewerkt met de handen. Voordat Ronaldo die, uh, het modepopje Ronaldo die bal erin kegelt, was ik aan het vertellen over die fantastische bloes die Willem bijna aan heeft. Uh, die van 10 euro en de broek van 15 opgeteld 25. Uh, ik word er wel jeppig van, maar ik heb weinig verstand van zulke dingen. Styliste Hanna Suurland veel meer. Ze kleden Gordon, Gerrit Joling en onze vrienden van de NOS, ook begreep ik. En ze is uh, druk aan het keuren al hier. Ja, Hanna. Ik ga even staan, je beter ja, zien. laat eens even zien wat het is geworden. Ja, te zien op de webcam, een, uh, inderdaad. Een panterblouze met een, een strak een zwarte broek. Met uh, een zwarte broek. Ja, die zwarte broek is natuurlijk helemaal niks mee mis. Ik bedoel, die kun je heel duur kopen en, uh, en blijkbaar ook voor 15 euro. 15 euro, het ja. hangt er nog aan. Een kaartje hangt aan, broek, het is echt waar. Het broek is oké. Okay. En dan komen ja. we bij het shirtje, dat is 10 euro... Nou, zeg jij er even iets, uh, iets zinnigs over? Nou, ik, toen ik hier binnenkwam lopen, dacht ik... nou, dat is toch wel helemaal volgens de laatste modetrend. Want uh, dierenprints zijn hartstikke hot. En als je niet al te veel budget wil uittrekken... voor, uh, voor het, de, het modebeeld te volgen... dan kun je dus ontzettend goed naar de, naar de Primark... Maar dat was toen je binnenkwam. Toen dat kwam weer, was het toen ik binnenkwam. Toen kwam je iets meer dichterbij. <laughs> en ik, ik, ik schrik er niet heel erg vanaf. Nee, ik vind nee. het gewoon een, een hartstikke leuk bloesje. En natuurlijk, het is niet van uh, mooie zijde gemaakt. Maar ja, dat kan je ook niet verwachten van 10 euro. Ik dus heb er nogal nog is... warm in. En dat zegt volgens mij wel iets over het stofje. Ik denk dat het hartstikke synthetisch is. Ik, ik denk, denk inderdaad het dat je niet met je sigaretten per ongeluk, euh, als je mocht je roken, daar te dichtbij nee. moet komen. Maar ja, voor, voor het zicht is het natuurlijk is, is het gewoon een leuk bloesje. Jij zegt Primark, hoor ik dat ja, ook te zeggen? Ik, dat weet ik eigenlijk niet precies. Ik ken Primark uit Engeland, dus ik noem het zelf Primark, maar ik hoor hier in Nederland iedereen over ik, de Primark. Ah, okay, het goed. Primark. Het is, het is Primark, oké, okay, dan ja. ga ik dat vanaf nu zeggen. Dus dat is sowieso fijn dat ik dat nu weet. Zometeen over het succes ja. van het bedrijf, want ze zijn uh, de wereld aan het veroveren. Maar eerst even, want toch veel mensen kennen het nog niet, denk ik, is het nou een beetje te vergelijken met Hanem? Ja, sommige dingen wel. Ik denk dat uh, de Primark gewoon wat meer heel erg sterk is in basiskleding. Gewoon uh, niet in een nou, MSR. En dat dat is wel weer. Um, dat gaat wel weer een stapje verder. Die kleding is iets meer gedetailleerder soms. En, maar ja, ook wel duurder natuurlijk. Nou. Dus dat ja, is maar net wat je ervoor uit wil geven. En dan zit je bij de Primark gewoon goed. Voor heel weinig geld. Voor weinig. Merkendeskundige Paul Moers zometeen dus over de strategie van het bedrijf. Er is nog even train, Bruises. haven't seen you since High School. de you're still beautiful. gravity I'm mm -hmm. En dan behandelen wij altijd de digitale wereld met onze eigen gadgetprofessor Tim Hofman. Tim, oh ja. jouw oren gingen klapperen toen je deze week hoorde... dat Google een zeer opvallend patent heeft aangevraagd voor een smartphone. Ja. Wat is het? Het is een patent, en daar komt hij, voor een kneedbare en buigbare telefoon. Ja, hij is kneedbare nog niet gemaakt. en ja, buigbare ja, telefoon. Ja, echt waar. Uh, het is alleen nog patent voor aangevraagd, dus hij is nog niet gemaakt. Maar het zou betekenen dat je dus uh, in je telefoon kan knijpen. Ja. Of een buigen. En daar activeer je dan apps mee bijvoorbeeld. Uh, om even een voorbeeldje te noemen. Als je aan het bellen bent en je knijpt in je telefoon, dan kan je bijvoorbeeld het gesprek opnemen. Aha. Aha. Ik heb wel iets gelezen over een opvouwbare telefoon, maar dat is, dat is dit niet. Dit gaat nog een stapje verder. Uh, dat gaat, nou ja, een stapje verder is dus gaan wat anders. Ja. Dan gaan we het anders. <laughs> um, nou is dit uh, raar. Uh, klinkt raar. Um, is er ook nog niet. Jij bent er even in gedoken en er zijn wel veel meer patenten aangevraagd. Ja, heel erg. Aparte veel. dingen. Ja, ik heb even, even gekeken. En uh, ik heb er drie heb ik even uitgetrokken. Die ik even wil noemen. Die zijn leuk. Uh, eentje is het patent uh, voor de Morph van Nokia. Die zal ietsje ouder wel. En dat is een doorzichtige en flexibele telefoon. En die kan je ook in allerlei vormen uh, ombuigen. En uh, dat, dat kan door nanotechnologie. Ik weet niet mm. of je weet wat dat het is. Dat is met hele kleine deeltjes. Mm. En daar kunnen ze mm. bijvoorbeeld ook kanker mee bestrijden. Uh, en zo kan je hem uh, eigenlijk uitvouwen tot een soort tablet. Maar ook om je pols en uh, compact en. en, en je kan er alles mee. Dus dat, dat is een patent uh, wat al aangevraagd is. Dan is er eentje van Future Siemens. Uh, uh, en die uh, ontwerptelefoons voor andere bedrijven. Als Apple. Uh, en die hebben een telefoon ontworpen van glas. Dat ziet er heel gek uit. Een soort asbak lijkt het op. Uh, uh, uh, glas is het. En daar mm -hmm. zit dan een zwarte smurrie in. En als je, dat heet de blob. En als je die blob dan naar verschillende plaatsen in dat glas sleept. Dan verandert het scherm en dus ook de functies. En dan wordt het bijvoorbeeld een toetsenbord. En als je hem dan zo houdt wordt het een webbrowser. En als je hem dan weer anders houdt een mediaspeler. En daar is dus ook patentvragenvragen. Nog smaals, het wordt niet helemaal een gemaakt. Een doorzichtige telefoon ja. met een wolk een, een van inkt. Ja. Die je heen en weer beweegt en dan activeer je een app. Dat exact dat. En het ziet eruit alsof je je sigaret in kan leggen. Het klinkt allemaal bijzonder grappig, maar dit zijn geen dingen die al gemaakt worden, toch? Nee, nee, nee. nee. Nou, maar goed, ik, ik zit er dan te lezen overdag. En dan denk ik, ja, nou, daar doen we nou heel lachiger over. Maar als wij tien jaar geleden hadden gezegd, ja, je hebt een telefoontje waarmee je de hele wereld in je broekzak hebt... en de films kan kijken die je normaal op tv kijken, dan had ik ook gezegd, ja gast, hoe is het? Ja, jij gaat niet helemaal lekker. Dus, uh, en de derde, die is ook wel leuk, maar die gaat wel ver... Dat is van Nokia en dat is een tatoeage op je huid. Ja. Doorzichtig of nog niet doorzichtig, het is nog niet helemaal zeker of je hem erop plakt of, of onder je huid laat zetten of, of met inkt. Het is een tatoeage op je huid en als je gebeld wordt, ligt hij op. Of uh, dat trilt hij. Cool. Dat gaat best wel ver nu. Cool. Ja, ja. ideaal vind ik het. Ja. ja, nou ja, goed. Ja, ik weet ja. ja. Het klinkt zo idioot, maar nog wat ik zei als je als je 10, 15 jaar terug zou zeggen wat wij nu allemaal kunnen en doen. Ja. Weet je, wij hebben nu ook gewoon om ons uh, arme telefoon zitten. Maar te dit ]en. zijn patenten die zijn aangevraagd. Um, want je weet maar nooit of we nog een keer gaan bouwen. En als dat zo is, dan hebben we maar vast het patent. Dat is ja, idee erachter. Ja, want dat is echt, uh, echt, echt een, een, een strijdmarkt. Uh, dus nogmaals, als je patenten vraagt, hoef je dat niet te betekenen dat je het ook gaat maken. Maar uh, niemand anders kan ermee aan de haal gaan. Um, en dat is echt een, een big issue als het gaat om die, om die uh, mastodont in, in, in dat wereldje. Als je kijkt naar Apple, Samsung, Nokia. Um, uh, dus ook die bedrijven leggen zoveel mogelijk vast als het gaat om patenten. Apple-baas Steve Jobs, uh, die had het daar ook over in de allereerste presentatie uh, van de allereerste iPhone. You don't need a stylus. It's far more accurate than any touch display that's ever been shipped. And boy have we patented it. And boy have we patented yeah. it. Ja, mooi. Daar zijn ze ook en over. hebben wij het gepatenteerd ja. of wat. Um, dat, is, dat, zijn, dat zijn even voorbeelden van dingen die er wellicht misschien niet uh, aankomen, misschien wel. Ik heb hier mijn telefoon ja. en daar heb ik gelezen. In gewone, simpele, ontzettend, inmiddels al overdate ouderwetse iPhone zitten 250.000 patenten. 250.000, ja. ja, ja, ja. En ja. Zo, het, het is dus eigenlijk niet een simpele, ouderwetse iPhone. Er zit gewoon zoveel in wat je niet beseft. En maar alles, alles. Ja, ja, maar op, alles wat op, je daarmee kan alles, is dus, dus elk... ook vastgelegd. Let op. Um, ik heb er een paar even bij. Trek hem er even bij je telefoon. Um, het feit dat je, uh, je met twee vingers je foto kan vergroten en weer kan verkleinen. Dus het hmm. inzoomen. Zit een patent op. Dus als je dat als ander bedrijf wil gebruiken. Zoals Samsung of wie dan ook. Moet je de licentie aankopen. Uh, wat je, waar ook een patent op zit. Is het feit dat als je op je scherm drukt. Ik laat het jou even zien. En je drukt naast een app. En dan oh. gebeurt er niks. Dus het feit dat er niks gebeurt. Dat is, is ook gepatenteerd. Dat is gepatenteerd. Hoe vind je dat? Merkendeskundige Paul Moers uh, praat mee over Primark, maar weet ook het een en ander van patenten. Uh, ja. Paul, is dit nou allemaal bedoeld? Kijk, we lachen erom, maar uiteindelijk uh, is het van levensbelang voor die bedrijven. Maar ja. die verhalen die we net hoorden met een buigbare telefoon en een telefoon die lijkt op een asbak met een wolk inkt erin is nou het eigenlijk het enige idee erachter, we, we hebben het bedacht, laten we nou maar een patent aanvragen, want je weet maar nooit hoe nou, je op de markt de Kijk, Je moet je voorstellen dat deze industrie is een miljardenindustrie. industrie. Wat al die mensen proberen, de Nokia's, de, de Apples van deze wereld, is de is zogenaamde product leader worden. Dus de leider in de industrie. Uh, en om dat te doen geven ze enorm veel research geld uit. Dus iedere keer als ze wat bedenken is natuurlijk de grootste angst van oh god, er gaat een, con een concurrent mee aan de haal. Nou dat is het laatste wat ze willen. Dus je ziet dat die industrieën, om hun investeringen ook te beschermen... Alles vastleggen wat ze maar kunnen vastleggen. En sommige dingen die gaan ze gebruiken. Ja. Andere dingen weten ze nog niet eens wat ze er ooit mee gaan doen. Maar het zou best kunnen zijn dat het over een paar jaar wel relevant is. En dat buigbare lachen we nu misschien nog om. Uh, maar ik ben het met hem eens. van Over een paar jaar uh, kan het zijn dat we allemaal een opklapbare en opvouwbare telefoon... bewijzen van spreken ja. als een prop in je binnenzak. Uh, waarom niet? He? Dus jij, het zou allemaal kunnen. Jij zegt net het is om je, eh, om je investering eruit te halen. Ja. Je moet wel. Je moet. Maar, maar ik las vandaag er wordt. Veel meer geld uitgegeven aan, aan rechtszaken voeren tegen, andere, tegen ja, concurrenten en aan patenten aanvragen dan überhaupt aan research ja, en development. Ja, de nee, dat is niet waar. Hoor. De, dat is pertinent niet waar. De, de researchkosten zelf zijn echt ontelbare uh, malen hoger. En je moet je even niet uh, vergeten dat als je zo'n rechtszaak wint, dan gaat het ook om big money. Ja, maar en en dat, valt, big money, dat, dat valt dan voor. zo. Kijk, Samsung heeft ooit de grootste rechtszaak in deze verloren van Apple. Boete van een miljard. En denk je, zo'n miljard, dat is veel. En, ja, ja, dat Samsung. Ja, ja, we don't really give die fuck. want we ja, we hebben verkopen. Een meeste telefoon, ja, achter de maar, echt, dus een miljard is voor hun niks en daar hebben ze zoveel geld aan verdiend om wel die patenten te gebruiken, als in dat deden ze ook echt. Want ik weet dat dat er in die rechtszaak was er zijn er mailtjes onderschept en die waren echt van Google naar Samsung van jongens, misschien. hè. Misschien moeten we niet alles helemaal zoals de iPhone maken. Dus en, dat, dat, daar doen ze het ook om. En dan krijgen ze een miljard boete. En is ja, nou, die, die, die schuiven we weg, die betalen. Maar, ja. maar toch kan ik me het voorstellen... Het serious dat money natuurlijk. He. Ja, dus, serious uh, money, maar voor Google. En, en daar, uh, nee, maar ja. uiteindelijk zijn ze natuurlijk blij mee. Want het geld wordt alle minuut weer in die technologie gestopt En ze gaan weer iets gekers bedenken. Ja. En zo blijven die, die bedrijven alle overeind. Maar alle tijd, alle tijd die, die wordt gestopt in patenteren... en in, uh, in ja. rechtszaken aanvoeren... die zou maar, je ook kunnen besteden in het ontwikkelen van zaken. Ja, nee, maar... Uh, ja, natuurlijk, kijk... Linux is altijd het mooie voorbeeld van een open source. En je ziet dat doordat je je kennis en kunde bij elkaar legt... je eigenlijk sneller kunt gaan. Dus in die zin zijn patenten jammer. Maar ja die bedrijven zouden het gewoon niet lang volhouden... als uh, die patenten niet beschermd werden. Dan zouden ze echt binnen de de keer werkelijk failliet zijn. Dus ze moeten alles op alles zetten om er echt voor te zorgen... dat de dingen die zij bedenken ook in hun handen ja. blijven... of dat ze er licentiegeld over betaald krijgen. Behalve dit praatje geldt voor iedereen, behalve China trouwens. Want die hebben echt scheiden, die maken alles na. De uh, ja, ik uh, ben voor Unilever jarenlang verantwoord, uh, verantwoordelijk geweest voor onder andere de Chinese markt. En die maken dus alles na. Je kunt het zo gek niet bedenken. Op een gegeven moment kwam ik iemand tegen die was gisteren aan het namaken. En ik, gisteren aan het namaken, kun je iets beters doen, joh, met je leven. Nee, ja, niet, dus. Ja, precies. <laughs> niet dus, gist namaken. Dus nou ja, dan willen ze daar weer geld aan verdienen. Dus inderdaad, China is het lastig. Tim, jij loopt over vijf jaar gewoon met zo'n tatoeage. Absoluut. Als Die je dan er komt, gaat trillen als je, het telefoon gaat. Het je. <lacht> de telefoon opent. Ik kom maar te verder wij. Genial. Real madrid Juve. we blijven, waarom steken? blijven steken bij 2-1, Ragnar. Daar is de wedstrijd ook op blijven steken. Een minuutje of drie nog tot aan de pauze. Het ligt even stil in de Spaanse hoofdstad vanwege een knieblessure bij Arturo Vidal speler uit Zuid-Amerika. De Uruguayaan of de Chileen moet ik zeggen. zijn is een ploeggenoot. Caceres dat is een Uruguayaan. Maar ja, de wedstrijd even stil vanwege een blessurebehandeling. Hij staat inmiddels weer deze Vidal. De wedstrijd is wat gekanteld. Juventus moet ietsje meer achteruit voor Real Madrid. Zojuist nog een kans voor Cristiano Ronaldo op de kop van het strafschopgebied bij de ploeg uit Turijn. Misschien één beweging te veel. Schotenballen meter naast het doel van Buffon aan de andere kant. Juist die beweging die hij maakt om zijn tegenstander Barzagli weg te zetten. Die zorgt ervoor dat hij ja, zo mooi is om naar te kijken. Dat het een genot is om naar het spel van Cristiano Ronaldo te kijken. Misschien had hij hier ineens moeten schieten... om trefzeker te zijn, maar dan nog. Beel loopt al een tijdje warm. Cristiano Ronaldo is tegen de boarding aangelopen... of een cameraman achter dat... ogenzoon uh, zo'n reclamebord heeft last van zijn vinger. Maar dat lijkt allemaal wel te gaan. Maar Beel is er de goud uit bij de 2-1-voorsprong... van Real Madrid. Ja, die wil dat toch liever niet af, denk ik. Nee. Met een pijnlijke vinger, want Ach, dan God. wordt hij helemaal... een popje wat niks kan hebben. Dan kan het natuurlijk wel pijn doen als je tegen een lens aanloopt... in volle snelheid of uh, tegen de rand... Van van de Boarding 2-1. Een paar minuutjes nog, Real Juventus. Radio 1, BNN Today. Politicologe Monique Samuel die reist de komende tijd door het Midden-Oosten. Ze onderzoekt daar um, wat de strijd in Syrië nou voor effect heeft op de landen daar in de regio. Op dit moment is in Libanon en speciaal voor BNN Today houdt ze een dagboek bij. Wie wil de bal? Ik, ik, ik, ik, ik. Syrische vrijwilligers spelen met de kinderen in het kleine vluchtelingenkamp. Ze zijn zo schattig. Het is echt geweldig wat Syrische vluchtelingen die zelf ook opgedreven zijn en opgejaagd nog steeds doen om elkaar te helpen. En hoe jonge, vooral jonge activisten die ooit aan het begin deelnamen aan de revolutie in Syrië en nu zien hoe een land compleet aan stukken wordt gereten, nieuwe hoop vinden door in ieder geval iets te doen aan het... Opleiden van kinderen die helemaal niet naar school gaan. Verder, de meeste kinderen zijn al zeer niet naar school geweest. Dit is Monique Samuel vanaf het kleine vluchtelingenkamp in Majdanje. En het eerste niet dorp over de grens vanuit Syrië hier in Libanon. In de Bakaas waar dit dorpje onderdeel van uitmaakt, bemelt het van de vluchtelingen. Niemand heeft een idee hoeveel het precies zijn. Maar het gaat om honderden duizenden. Dit kamp bestaat uit 22 tenten. Die van de gemeente moeten worden afgebroken. Het kamp was alleen maar bedoeld om tijdelijk te blijven staan. Maar de mensen kunnen nergens heen. Ze hebben zelf tentjes neergezet. In allerlei verschillende kleuren en maten. In deze 22 tenten wonen 25 families. En in totaal zijn een paar honderd mensen. Ze wonen tussen het afval, tussen het zand, tussen de bergen. Hier in het dorp waar geen werk is. Geen toekomst ook. En serieus, want het is zo dichtbij. Ik kan de grens zien. Het is nog geen tien minuten rijden vanaf hier. Nog geen vijf eigenlijk. Als je een beetje goed doorgast. Ze hebben geen idee wanneer ze terug kunnen gaan. Zoals geen een van de serieus. Die hier vastzitten in de politiek waarin mensen bang zijn voor nog meer Soenitische moslims... voor nog meer vluchtelingen, voor nog meer inwoners... in een land dat volgens velen veel te vol is. Monique Samuel, dus in Libanon. Wil je er meer terugluisteren, dat kan. Radio1.nl slash BNN Today. En morgen is voorlopig de laatste van Monique. Radio 1, Willemijn Veenhoven. PNM today. Het van oorsprong Ierse kledingbedrijf Primark verovert nu ook Nederland. En welke strategie daarachter zit, bespreek ik zo met stratege Paul Moers. En Facebookpagina Petitie heeft nu al zo'n anderhalf miljoen likes. En dat is een groot record. Dat hoor je, hoor je zo meteen. Eerst het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Van half tien met Kees Groot. Nederland blijft van mening dat de opvarende van de Arctic Sunrise onmiddellijk vrijgelaten moeten worden. Dat heeft minister Timmermans laten weten na aanleiding van het Russische besluit om de aanklacht tegen de Greenpeace medewerkers af te zwakken. Timmermans moest dat uit de media vernemen. Hij heeft nog geen officiële bevestiging dat de aanklacht is veranderd van piraterij naar vandalisme.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 En de huisarts uit Tuitje Tuitjehoorn, die begin oktober zelfmoord pleegde... heeft tegen alle regels in overdoses morfine en dormicum toegediend... aan een terminale kankerpatiënt. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met betrokkenen. Morfine als middel om het leven te beëindigen... mag alleen worden gebruikt in een acute noodsituatie. En volgens Bronnen was daarvan in dit geval geen sprake. De inspectie stelde de huisarts op nonactief en daarna pleegde hij zelfmoord. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het is rust bij Real Madrid, Juventus 2-1. En zometeen natuurlijk veel meer voetbal. Gelukkig van Amy Winehouse. He can only hold her. Rolf. Gekkenhuis in Zoetermeer vandaag. Daar opende kledingwinkel Primark zijn vijfde Nederlandse filiaal. En het was zelfs trending topic op Twitter. Nou, dan weet je het wel, hè. Voor veel mensen staat de naam Primark gelijk aan de textielhemel. Want het bedrijf levert schoenen, shirts en broeken voor de spreekwoordelijke scheet en knikker. Dit was Zoetermeer eerder vandaag. Je kan hier veel meer kopen voor je geld dan de winkel hiernaast bijvoorbeeld. Hele leuke kleren zijn het en ze zijn ook niet duur. Dus daarom... uh, al die goedkope aanbiedingen en genoeg keuze. Leuk. Maar het is heel druk, enorm druk. Als ik heel eerlijk ben, vind ik het. Deze drukte en al die mensen en alles ligt op de grond vind ik eigenlijk niet mooi. Het is maar 10 euro en als je het één keer aan hebt gehad en het is niks, nou dan gooi je het weer. Ik heb heel veel van de Primark en uh, zag ik helemaal niet uh, snel kapot ofzo. Na nou, een week zit er maar mijn gaten in. In de ik had er net had ik er eentje aan, er zaten al gaten in, dus die heb ik weer weggelegd. Primark zette vorig jaar 3,1 miljard euro om. Dat bennen een hoop jurkjes. Het eerste bedrijf bestaat al sinds 1969, maar in 2006 ging het pas naar het Europese vasteland. Spanje, Portugal, Duitsland, België, Oostenrijk en nu dus Nederland zijn al veroverd. Waar gaat het stoppen? En hoe komt die Primark zo goedkoop? Merkenanalist Paul Moers weet er alles van. En ook nog hier stilisten en textieldeskundigen. Hanna Schuurland... En Paul, jij zei al, nou, mijn dochter kwam ook met een volle tas thuis vandaag... Ja, het is uh, bizar. Uh, die ging naar uh, de Primark in uh, Zaandam. Uh, en het viel haar op dat uit heel Nederland daar mensen naartoe kwamen. Vanuit Texel, uh, de gekste plekken, gingen mensen daar naartoe. Zij kwam met een tas vol thuis. En ze kwam onder andere met een panda pak thuis. Ik denk, wat moet je met voor een panda pak? Ja. Uh, dus ja, nou, ja, voor een happenkrat uh, loopt, loopt ze er een rond. Want uh, lekker comfortabel thuis. Zo'n kind kan dat, het meisje is 12 jaar. En die kan dat dus gewoon uitgeven. zijn, oh, een paar weken een beetje zakgeld en uh, het ja. is weer in orde. Robert Meders dochter uh, was er ook net geweest, vertelde die, van de sport. Hanna, uh, is dit een beetje voor jonge meisjes... Ja, het of niet per wel, se. Niet per se, er zijn ook genoeg mensen die, de, die ouder zijn die hierheen gaan. Ik ga er zelf ook voor sommige klanten heen. Maar het is oh ja? natuurlijk wel weer. Ja. Niet... Ja. van wie dan? <laughs> Dat, Dat blijven ja. weten. Nou, ik moest laatst de, de bandleden voor het concert van Geert Joding aankleden. En dan heb ik natuurlijk een beperkt budget en wil je gewoon zoveel mogelijk uithalen. Dus dan heb ik de overhemden heb ik daar voor 6,95 gekocht. Ja, je oh, maar... zag al. Ze viel <laughs> wel uit elkaar. Dan halverwege weken weken concert. Vlaars, ja, het concert. <laughs> Dat is wel. 6,95. 6,95 voor een overhemd. Ja, het is natuurlijk gewoon maar Geer zelf? Nee, hij heeft nee, nee, andere niet. kleding aan. Nee, maar, maar, maar, maar toch zou Gerard, als hij het leuk vindt, ook gewoon aantrekken. Als hij het leuk Alleen vond, voor ja. dit concert <laughs> heeft hij een andere keuze gemaakt. Ja. En daar ging al het budget naartoe, vandaar, denk ik. Um, Paul, we hebben het over het succes van deze uh, mega winkelketen wat, wat is het voor soort bedrijf? Ja, het is uh, inmiddels overigens een bedrijf... wat uit uh, 258 winkels uh, bestaat. En eigenlijk is het gek, hè, want het is een, uh, van de eerste winkel werd geopend in 1969 alweer... in Dublin, dus het is Iers-Engels. En je zou eigenlijk zeggen, nou, als er nou één groep mensen is... die geen verstand van mode heeft, he, dan zou ik <laughs> zeggen, dat groepje. Ja. En laat die nou net uh, bedenken van, nou, misschien kan het goedkoper... En misschien kan het beter. En dat is precies uh, wat, uh, wat ze gedaan hebben. Zij uh, leveren ongelooflijk veel toegevoegde waarde... voor een uh, ontzettend uh, lage prijs. En dat kan door de enorme volumes die ze weten weg te, weg te zetten. En wat ze doen is, in tegenstelling tot veel andere ketens... ze houden het geld niet voor zichzelf. Zij geven het geld aan de klant terug. Uh, en dat is eigenlijk ook iets wat, uh, wat IKEA bijvoorbeeld doet. Nou, hetzelfde grapje halen zij uit. En ik bedoel, ze zijn zo goedkoop... Dat... Je kunt er bijna geen nee tegen zeggen. Kijk, als mensen daar naartoe gaan, je kunt het inderdaad twee dagen dragen. En dan maak je er een stofdoek ja. van. Ik bedoel, uh, ja, maar maar Ze geven het, het, het geld terug aan de consument. Ze verdienen uh, er ook goed aan, inderdaad. Jawel, maar ze kunnen er natuurlijk veel meer aan verdienen als ze zouden willen. Mm. Uh, en dat doen ze dus niet. Ze houden het uh, bewust uh, heel goedkoop. En, wat en, en het, denk, wat, ja. dat, nou, Ik denk juist in deze tijden, uh, kijk, we leven even, het bestedingsniveau in Nederland is terug naar het niveau van 2007. Dus we lijden allemaal pijn. En Pff. wat je ziet opkomen is het uh, is, is de quality discount. He, de bedrijven die iets bijzonders te bieden hebben... daar valt dit bedrijf onder. Um, ja, en dat spreekt de consument enorm aan. Het is bijna hilarisch hoe men erachteraan gaat. Vandaag in uh, Almere uh, wachttijden van meer dan een uur... om de Primark binnen te komen. Het moet een gekke worden. Het is een beetje de Lidl van de kledingindustrie. De, de vergelijking is mooi... omdat uh, anders dan Aldi doet Lidl het net eventjes wat beter net even kwalitatief wat beter. En dat doen zij eigenlijk ook. Dus je kunt hun niet vergelijken met bijvoorbeeld een zeeman. Uh, dat is dan weer ja, net niks, zou ik bijna zeggen. Uh, niet te hard. Uh, dat hoort toch niemand. Uh, maar ja. het is gewoon een stuk, een stuk beter. En dat modische, dat, dat weten ze gewoon heel goed neer te zetten. Ja, want en Hannah, dat spreekt iedereen is, aan. Het is, het is geen uh, kledingstijl zeeman. Het is, het, is, het is hip. Het is mooi gemaakt. Ja, het, het, gaat, het volgt gewoon de trends. En ook op de juiste tijd. Ze komen met met goede tuin, met goede items... en voor onwijs lage prijzen. En dat is natuurlijk gewoon heel aantrekkelijk. En hele sobere winkels ook, hè? Ja, ja geen, vooral uh, geen flauwekul aan nee. uh, dure schappen. Want uh, daar koopt de consument ook niet ja. voor. Eh, wat trouwens ook heel bijzonder is... zij maken geen reclame. Dat is helemaal maf. Dus, uh, nou, ze hebben een daar uur ook... even gekocht bij Radio 1. Daar krijgen we ook een prachtig shirtje voor van 295. denk <laughs> ja. ja. nee, Geen je reclame je dan je dan maken ze. In Rotterdam zit een hele grote... Die ik kwam er vroeger wel eens... ja, want ja, het, ja, het kostte geen reden. Voordat je veel ging verdienen, bedoel ja, ik. Ik kan nu, kan nu toch al H&M gaan, gaan dragen. Nu. Ja, ja. Ja, wat wat Pauw, jij zegt... want de vraag is natuurlijk... Um, hoe... Kunnen ze die prijs zo laag houden? Nou, een van de redenen is, ze besteden geen geld aan reclame. Ja, daar, zijn ze, daar doen ze helemaal niet aan. En uh, je moet niet vergeten dat reclame een groot deel uitmaakt... van het budget van de spullen die je koopt. En dus we betalen eigenlijk voor onze eigen reclame. Dus dat is eigenlijk bizar. Dat hebben zij er gewoon helemaal uitgesloopt. En inderdaad de maar soberheid ze van dus, die winkels. dat hebben ze dus niet nodig ook. Dat hebben ze helemaal niet nodig. Want hier, dit is duidelijk een voorbeeld van een verhaal wat zichzelf vertelt. Mensen hebben het erover. Op feestjes en partijen, ja. kinderen. Mensen praten over dit fenomeen en zeggen: verrek, ben je daar al geweest. En in eerste instantie eh, zeggen ze: ja, daar hebben we nog nooit van gehoord. Maar we gaan het toch maar eens proberen. Ja, en dan raakt men verslaafd. Ja. Um, wat verslaafd ze heel zelfs. grappig doen. Nou ja, het is erg komisch als je zo'n winkel ingaat. Dat moet je gewoon voor de aardigheid doen. Dan krijg je een hele grote boodschappentas. En dan denk je: mijn hemel, een hele grote boodschappentas. Je komt binnen en je krijgt een tas. Ja, je krijgt een, handen, een enorme tas. Dus de eerste keer dat ja, daar met mijn dochter was, kreeg ik al een hartverzakking. <lacht> ik denkt dat wordt een rokende creditcard. <lacht> maar dat kind dat plopt alles in die tas. En je denkt, oh mijn hemel, dat, dat wordt hier een avontuur uh, ramel of zo. Eh, je maar dan stond kassa? en kassa? Je rekent een habbekrats af. En dat is echt bizar. Een compleet volle tas kan je niet meer dan 30 euro kosten. Nou, nou denk nou, je, dus je dat, mee? Ja, dat 30 euro voor een tas met kleren, dat kan niet kosher zijn. Daar zitten kinderhandjes aan. En dat is ook een klein probleem wat ze hebben. Want uh, tegenwoordig uh, worden mensen wel afgerekend en bedrijf bedrijven afgerekend op wat ze doen. En uh, we kunnen ons allemaal nog die enorme brand in Bangladesh herinneren. April, de camera zoomde in. En wat zag je? Ja. Een logo van, uh, van Primark. Nou, daar word je niet gelukkig van. En ik denk dat dit soort bedrijven door de transparantie om ons heen... Hè, er wordt aandacht aan gegeven. Die kunnen niet anders dan ook daar aandacht aan maar geven. Maar staat dit bedrijf er bekend om? Dat ze door, door, door foute mensen, foute bedrijven hun kleren laten maken? Nou, ze hebben een, uh, een, een reputatie die niet al te best is. Want ook in India zijn heel veel klachten... over dit bedrijf gekomen. Ze hebben inmiddels een, een ethisch manifest ondertekend. Want ze begrijpen nu ook wel... van ja, als we niet oppassen... dan heb je als ja. kans dat klanten weglopen. Dat dus dat, dat ethisch manifest, manifest is ondertekend. Dat is opgesteld na die ramp in, in april met dat in dat de Bangladesh. Was er al, dat was er al. Dus uh, in Bangladesh hebben ze zich er nog niet aan gehouden. Dus ik denk dat dit een prachtig signaal is... dat ze zich er beter wel aan kunnen houden. Want de pers volgt het en je gaat uh, voor de Bijl. Maar dan is natuurlijk de vraag, Hanna... daar heb jij misschien verstand van... Want dit blouseje 10 euro, die broek 15 euro. Ze hebben shirtjes van 1 euro. Kan dat überhaupt wel netjes gemaakt worden? Dus ja. zonder kinderhandjes en zonder gebouwen die instorten. Ja, dat weet ik niet. Ik, ik ben nooit echt betrokken bij het productieproces. Maar goed, het, het ziet er wel leuk uit. Je hebt toch dat bloesje aan. En, uh, nee, maar wat ik bedoel, ja, kan dit wel op een, op een normale ja, manier gemaakt worden? Op een... Ja, dan moet de arbeid wel zo goedkoop zijn. Ik, ik, ik vind het ook verbazingwekkend soms hoor. Denk ik voor één euro een shirt. Zo, ja. Wij denken hier volgens mij allemaal aan tafel. Nee, dat kan niet, Paul. Nee, maar uh, we moeten ons natuurlijk zelf geen illusie maken. Ook als we dure merkkleding kopen, ja, dan ja. moeten we niet illusie ja, je hebben je je je dat dat... Uh, enorme vermogenskost. Want het probleem is dat er in de keten heel veel geld verdwijnt. En er zitten tussenpersonen tussen. Uh, de winkeliers die maken rustig twee, uh, 300% marge. Dus de BTW en noem maar op, de transportkosten. Dus uh, de productiekosten bij iedereen zijn vrij laag. En ook zo bij dit bedrijf. Maar H&M doet dat toch ook? Dat was ook een foute boel bij H&M. Met die spijkerbroekenfabrieken waar iedereen kanker kreeg. En die hebben drie keer groepen. Nou, we hebben nu ook t-shirtjes die, die, die top gemaakt zijn. En dan denk je, oh, oké, okay, best. En dan uh, krijg je de hamer naar de ja. Mensen maar ja. willen het toch kopen gewoon, en of ja. het nou uiteindelijk ja. uh, denkt ze, ja, ik heb het maar even. En wie het gemaakt is. Als het dus... Mac, McDonald's opeens fruit aan de muur hangt, dan uh, nee, denk ik ook uh, verdomd zelfs, ja. zelfs ja. Apple heeft natuurlijk wat dat betreft een hele slechte reputatie, en uh, die zie je toch de laatste jaren daar wel serieus aan gaan werken. Weet je Want waar Apple's iedere keer naar boven? Bij Samsung. <laughs> nee. Maar het wordt wel door mensen gemaakt. En daar ja, moet je natuurlijk wel even wat aandacht voor hebben. Ja. En dat zal Primark ook gewoon moeten gaan doen. Zoals ieder ander fatsoenlijk bedrijf die zaken met mensen wil doen, moet je zich gewoon aan de regels zien. Te het convenant is in ieder geval ondertekend. Gelukkig wel. Dat, ja. Goed, uh, vandaag is de vijfde winkel geopend. D dit gaat, uh, oh, dat gaat gewoon door. En dan komen we er nog uh, Dit ja. gaat heel Nederland over. En heel Nederland staat te trappelen om er uh, naartoe te gaan. En het mooie is: uh, het interessante vind ik dat de mode daar zo kortdurend is. Dus waar je vroeger bij wijze van spreken uh, maanden met een shirtje moest lopen, dat is helemaal niet meer het geval. Als je aan het eind van de week uh, erop uitgekeken bent, dan uh, of je duvelt het weg, of je gooit het naar de buurvrouw, of whatever, maak er een poetsdoek van. Uh, maar dat kan tegenwoordig. Dus het, het is wat dat betreft niet alleen fast food, maar ook best wel fast kleding. Het ja, raar ja. dat je op zaterdag denkt, van een leuk shirtje, en dat je er vrijdag erop denkt, nou vind ik niks meer aan. Coaching een drive-in maken nou, En voor die prijzen kan het ook? Ja, ja ik ben denk ik ouderwets. Ik, doe, ik gooi nooit wat weg. Ik heb kleding jarenlang. Ah, dat valt te prijzen. Goed, dit uh, flut dingetje uh, gaat zo uit, denk ik. Maar ik mag het wel houden, hè? Want het is 25 euro ja. geshopt voor deze uitzending. En tot 40 euro mag ik uh, ja, ja, mag ja, mag het dat uh, kan net. <laughs> ja, je kan het ook terugbrengen, hè? Het kaartje zit er nog aan. Publiekgeld. Ja, je, yeah. nou, je kunt het even cash maken. Publiekgeld. Ja. Ja. Oh, Hier komt het with bones until they snap I scream but no one knows You say I'm familiar cold to touch And then you turn Factory, luister je naar. Feels like hebben. Radio 1, ja. Willemijn Veenhoven. PNN Today. Ja, je hebt het uh, wellicht gehoord. Die um, petitie op Facebook. Binnen één dag tijd is het de uh, grootste Nederlandse Facebook-pagina ooit geworden. De pagina, dus, Petitie om Zwarte Piet niet te laten verdwijnen. Op dit moment, ik kijk even live. Anderhalf miljoen 12.389 likes op Facebook. Bas, jongen, gefeliciteerd. Ja, goedenavond. Ja, Bas Vreugde, een van de initiatiefnemers. Yes. Dat zijn er best veel. Dat zijn er een aantal, ja. ja, ja ik had net je, net je collega aan de lijn en uh, die, die sprak al met een aantal van uh, 2.000 of uh, 3.000 minder. Dus uh, dat geeft even aan hoe snel dat het gaat. Binnen een minuutje. Ja, uh, ik, uh, ik ja. geloof echt 20, 30 per seconde, hè, zoiets. Nou, uh, Ja, minimaal. minimaal. Uh, we hebben pieken, we hebben dalen. Eén keer 200, ander keer 20, ander keer 50. Het is heel best rond, maar uh, het gaat ja. ja, Jullie hebben dit opgericht, want Piet moet blijven. Ik lees het even voor. Wat staat hier? Um, laat Zwarte Piet niet verdwijnen. Op naar de 2 miljoen. Petitie.nl um, en dan zeggen jullie het op de laatste update op de Facebookpagina. Op Twitter heeft de, ongeveer, uh, tw heeft de VN ongeveer 2 miljoen volgers. Hoe mooi zou het zijn als wij van petitie daar gewoon dik overheen gaan. Ja. ja en dan gaan jullie inderdaad naartoe in een, in een behoorlijk tempo. En dan, en dan hebben jullie, gaan jullie iets doen bij de VN? Willen jullie deze likes aanbieden? Ja, ja wij willen deze likes zeker aanbieden. Uh, wat voor is, is er eventjes de vraag. Uh, ja. We hebben normaal gesproken hebben we ook wel te maken met wat successen vanuit ons reclamebureau waar we werken. Alleen ja, uh, dat is natuurlijk nooit in, in, in, in zo'n uh, zo zo hoeveelheid dat het, dat het nu is. Dus we moeten echt even goed uh, gaan, gaan beslissen samen met onze partners uh, hoe dat we dit gaan, gaan bieden. Samen met IP. onze partners? Het lijkt ja. een hele serieuze business dit. Ja, het is ook serieus. Ik bedoel, je praat al heel veel mensen. En uh, we, moeten, uh, ja, we kunnen het niet zomaar anderhalf uh, miljoen uh, uh, A4'tjes aan gaan leveren aan, aan <lacht> iemand. Uh, dus we moeten echt eventjes goed gaan beslissen hoe dat we dat gaan doen. Uh, ja. We hebben daar ondersteuning voor nodig. Uh, en we, we hopen daar uh, misschien vandaag, morgen uh, iets, iets over aan te kunnen kondigen op onze pagina's. Oké, okay, maar dit klinkt als een, een volstrekt uit de hand gelopen grap. Die nu serieuze vormen begint aan te nemen. En waarvan jij denkt: ja, we, we moeten iets met, met al die miljoenen, of nou ja, miljoenen, anderhalf miljoen likes. Nou, het is zeker geen grap. We hebben gewoon een statement en die willen we graag... Uh, ja, graag, graag zo... Uh, graag voeren en we willen graag dat zoveel mogelijk Nederlanders bij ons aansluiten. Ja. Uh, dat lukt op het moment. We hebben allebei uh, Kevin ik en ik een goed gevoel bij Sinterklaas. Uh, ja. we, we, we hebben het feest... Uh, uh, zo beleefd uh, dat het, het echt ook uh, aan de volgende generatie doorgeeft. Ja, nee, ja. ho, Bas, ho, ho, ik ga je onderbreken. Ik wil niets van deze discussie <laughs> vanavond in bnn Today, want het is al de godganse dag op Radio 1. Oké. Okay. Uh, uh, dit bedoel ik met een glimlach hoor, maar. <laughs> Oké, okay, nou, maar het is wel, het is wel waar we voor staan en nee, dat is ook dat, uh, dat, dat begrijp ik onmiddellijk. Maar jullie, okay. ik begrijp dus dat, jullie, dat de actie steeds serieuzer wordt en dat jullie ook echt inmiddels een, een PR-bureau in de arm hebben genomen. Dat hebben we zeker, ja. Ja, en wat moeten die nou voor jullie doen? Uit, uitzoeken wat de mogelijkheden zijn met al die likes? Ja, vooral hoe dat we die likes aan gaan bieden en aan wie. En op ja. wat voor, in wat voor vorm en... Ja, dat, uh, dat kunnen we eigenlijk gewoon niet. Dat, dat is gewoon een te succesvol volg. Ja. En uh, dat herkennen dat we ook. En we moeten even kijken hoe dat zich uh, gaat vormen. Ik weet niet of je vandaag dat bericht had gezien... Um, uh, ja, het is, als het allemaal niet zo treurig was... zou je er keihard om moeten lachen. Um, de leden van de Sinterklaasfeestorganisatie... in Hoogestand, Sappermeer. die zijn met de dood bedreigd. Die wilden namelijk kleurenpieten gebruiken... Ja, goed. Uh, en daar worden die mensen nu opgebeld en uitgescholden voor SSR en En Worden met de dood bedreigd. En ik dacht, jullie hebben al meer dan uh, anderhalf miljoen likes. Kan je niet even een berichtje plaatsen bij jullie site van jongens: dit is niet oké. Okay. Doe normaal. Mm, nou, uh, valt over te denken, kunnen we even overwegen. Maar uh, we, we, we, we moeten ook in, uh, even goed nadenken wat, wat we wel en niet plaatsen en uh, hoe we onszelf uh, nou ja, in moeten dekken tegen, tegen ook zulke bedreigingen. Ben je een beetje bang voor, bang voor bedreigingen van de andere kant? Nou, voor... niet bang, maar ik wil mezelf gewoon indekken op, op, op, ja, voor eventuele... Vervelende berichten die we reeds al hebben ontvangen. Heb je al vervelende berichten ontvangen van mensen die juist de Zwarte Piet willen afschaffen? Nou ja, we hebben 1 op de 20.000 reacties of zo. 1 op de 30.000 is wel eens negatief. Ja. En ja, ook dat nemen we serieus. We nemen alle positieve reacties zeker ook serieus. Maar negatieve daarentegen ook. En ja, dus vandaag. Dat klinkt een beetje alsof je echt al berichten hebt gehad waarvan je dacht... Oei, dit... Het is serieus, je moet, je moet er even ja, dat voor het je passen. Ook, ja, dat ik dat zeg. Nou ja, nee, maar goed, uh, als jij het hebt over indekken, dan denk ik, ja, dat, dat, je neemt het serieus kennelijk. Ja, ik neem het ook serieus en ik dek mezelf ook in. En uh, over de inuitzicht van de berichten ga ik verder, niet, uh, ik verder niet, uh, niet op in. Maar het is, uh, ja, je komt wel eens nog dus ik laat het daarop houden. Het is een, uh, een project dat jullie een beetje boven het hoofd is gegroeid, maar het is wel stoer. Ja. Inmiddels, uh, laatste stand, anderhalf miljoen, twintigduizend, driehonderd, veertien likes. Hmm. Dat gaat snel. Ja, internetman Tim. Ja, dat gaat heel erg hard. Ja. Dat gaat hard. Ja. Lekker. Bas Vreugde, dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. bedankt. Nog even naar de Champions League. Ach, oh ja, hoe is het met het vingertje van Ronaldo? Met het vingertje van Ronaldo gaat het goed bij de 2 in voorsprong van Real Madrid. Maar hij heeft zijn tegenstander Chiellini, Giorgio Chiellini wel een rode kaart aangenaaid. En dus staan ze bij Juventus met zijn tienen Ontrecht, foute beslissing van de scheidsrechter, de Duitse Rick Greve. Maar hij deed ook wel heel erg zijn best na een minuut of 4 spelen pas in de tweede helft... om die Greven erin te laten trappen. Sprintduel tussen Chiellini en uh, ja, Ronaldo. Handje erbij, arm erbij, maar absoluut geen sprake van een slaande beweging... Of iets, misschien een gele kaart voor het hinderen van uh, de man die net zo snel loopt als dat hij rijdt. De Ferrari van Real, dan heb ik het over Ronaldo. Maar hij ja, naait eigenlijk Chiellini die kaart aan... en haalt zo de angel eruit bij de ploeg uit Turijn... die het toch zo verrassend goed deed vanavond. En ook nog eens Jorente dan de diepste spits vervangen... voor een extra verdediger. Bonucci moet de boel achterin dan weer op orde brengen. Maar je vraagt je af wie dan de doelpunten moet gaan maken voor Juventus. Boze blik op het gezicht van Conte, die het vermoedelijk meteen al wist. Dit is aanstellerij van Ronaldo. Dat heeft hij toch niet nodig. De man die twee keer scoorde vanavond voor Real Madrid in de assen van het veld. Ja, het gaat allemaal een stukje makkelijker natuurlijk nu bij de koningklukken. Met aan de rechterkant van het veld het balbezit voor Arre Beloa. Hij wil er doorheen. Wil de voorzet gaan geven. Dat lukt niet. Bal door Peppe. Ter hoogte van de middenlijn nog binnengehouden gehouden. Modric dan. Hij kan zijn stempel niet drukken op het middenveldspel van Real Madrid. En dan loopt de bal ja, tot eigenlijk Buffon door de doelman van Juventus. Geeft hem eens mee aan de rechterkant van het veld. Aan Barzagli. inmiddels in de as van het veld. Maakt veel meters. Speelt af. Maar wie krijgt de bal dan voorin? Dat is toch de grote vraag. Nou ja, breed spelen dan maar in de richting van Okbona. De linksback dat mislukt en dus kan Real weggeven een slordige fase op het veld. Pogba houdt de bal niet in de voeten, maar gelukkig is hij altijd veilig bij Pirlo. En dan de beste weg maar gezocht. Dat is even terug naar Buffon. Lange trap naar voren in de richting van Vidal. Die komt er niet aan. Peppe heeft overgenomen. Ik vraag me echt af of Juventus nog een vuist kan maken. Of dat de angel eruit is. En de wedstrijd eigenlijk is vermoord. Na die actie van Ronaldo en in het ingrijpen van Greven. Dan leek nog even sprake bij de scheidsrechter met overleg met zijn assistent. Net zoals we zagen bij de penalty. Die trouwens ook al werd veroorzaakt door Chiellini. Een pechavond voor hem. Voorlopig een pechavond voor Juve-bezoek bij Real Madrid 2-1 achter en met z'n tienen naar nou, het rood van Kelly. Hey Hé, Ragnar, eventjes, ja. we zagen net, was het rust? Gingen ze shirtjes wisselen? Is dat gebruikelijk? Ja. Nou, dat weet ik niet. Ik heb even aan de koffie gezeten in de rust. Die smaakt niet <laughs> uitstekend. Maar dat, dat is ik nog niet Ik heb het wel eens vaker gezien. Ik heb het wel eens vaker gezien. En ik weet niet of je ook nog de spelers erbij kan herinneren. Uh, nou. Die gele... Ja, die met dat Ikea-pakje aan uh, vanavond. Dat is voor de duidelijkheid Juventus. Ik heb het wel eens vaker gezien, maar ik vind het wel iets, iets typisch. Het staat bij mij een beetje in de categorie... een foto maken als je met Ajax op bezoek bent bij, bij Barcelona. En die dan op de Twitterpagina van Van, van, van, van Rijn of zo teruglezen. Nou ja, goed, ik chargeer maar wat, maar je begrijpt wat ik bedoel. Het is een beetje vreemd. Dat doe je na de wedstrijd. BNM Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. En dat geven we vandaag aan schoenenontwerper Floris van Bobbel. En die is groot va fan van woordgrapjes. Hey Jolijn. Ik hou altijd best wel van woordgrapjes. Vorige week was ik in Canada. En toen realiseerde ik me dat woordgrapjes... in tegenstelling tot normale grapjes... 100% taalgebonden zijn. In het buitenland gaat er een compleet nieuw vat... aan woordgrapmogelijkheden open. Onze gids in Canada heette Bob. Ik kon dus zo dus eindelijk iemand een keer vragen... Uh, Bob, when you're showering... is you the sponge, Bob... Wow. En als laatste mijn eigen moedertje die is naar de dierentuin geweest. Yes. Ha lieve kind, in de dierentuin loop ik met drie kindertjes van vier, vijf en zes jaar langs de leeuwen. Oh leuk, zeggen ze, en kijken amper op. Bij de wolven, oh ja, ook leuk. En ook voor de beren hebben ze amper oog. Maar dan de struisvogels. Een piepklein struisvogeltje rent met grote snelheid rondjes om zijn moeder. Hier zijn ze niet weg te slaan. Het succes van de middag. Nu, drie dagen later, hebben ze het er nog over. Zou je ook struisvogeltoasties hebben? Ja, mama, ik kom snel weer.